Flat 113, een thriller serie in vijf delen, geschreven door Wim Bisschott. Vanavond het derde deel, regie Hero Muller. Het lusje weer aan mijn regenjas? Dank je, Phil. Als je me nu nog even helpt met die manchetkloof. Ja, met de rechterhand gaat het wel, maar links ben ik een sukkel, hè? Goed. Zo, dat zit. Zou ik die jas eigenlijk wel aandoen? Regelen doet het niet meer. Wat denk je? Ik kan ook een paraplu meenemen. Staat nog ook. Zo. Mijn colbert. Ja, ik kan ook een taxi nemen, hè? De wagen zo morgen aan pas klaar zijn. Die kerels die maken... is hebben ook geen haast. Garages hebben de tijd. Je ergert je rot... en het komt altijd op het moment dat je het niet kan hebben. Zeg. Ja? Nou, ja, verdomme, jongens, geen stommetje te spelen. Wat moet ik nog zeggen? Wat je moet zeggen? Natuurlijk. Wat moet ik nou nog zeggen? Gewoon doen. Gewoon doen, oh. Ja, waarom niet? Schreeuw maar niet zo. Ik schreeuw niet. Doe gewoon. Makkelijk praten. Je weet nou hoe het zit. Je was erbij, ja of niet soms? Ja, ik was erbij. Ik kon gelukkig alles aan de inspecteur uitleggen. Mm, dat is waar, gelukkig. Ja, natuurlijk is dat waar. Hij zou het heus wel allemaal hebben nagegaan. Godzijdank, een grondig Galibi. Dat wel. Ja, nee soms. Dat zeg ik toch. Doe niet zo verrekt stug. Het is nou eenmaal zo. Trouwens, ik neem aan dat je het al lang wist... Je moeder en ik zijn goede vrienden, heel goede vrienden. Oh ja? Ja, niet soms. Ik zeg toch ja? Je doet vervelend. Per slot hebben wij het ook voor jou gedaan. Wat gedaan? Ik sta hier niet in een kleuterklas, die verdomde inspecteur. Het is nogal prettig als een vreemde het allemaal hoort. Want, de inspecteur, die is wel erge dingen gewend. Ik dacht dat jij modern was. Dat zie je, dat dacht ik ook. Je hoeft niet zo smal te lachen. Ma was er bij net als ik. Nou en? Voor een vrouw is het helemaal niet prettig. Je kan beter zeggen erg rot om te horen. Een vrouw is altijd in het nadeel. Daar zou ik wel een antwoord op weten. Nou, je secretaresse wist dan toch wel dat je eerder aankwam. En ze heeft er nog wel wat voor over om in het hondenweer naar het vliegveld te komen. Jij hebt erop gebeld voor ik vertrok. Ja, ja, jij dacht als ik haar vanavond instructies geef, hoef ik de volgende ochtend niet zo vroeg naar kantoor. Ja, niet brutaal worden. Je weet heel goed dat ik veel thuis ben. Ik werk hard. Ja. Geen mens komt wat te kort. Je hoeft niet te denken dat ik gekke dingen zal doen. Maar ik heb wel eens de behoefte om maar uit te zijn. Dat, dat begrijp jij nog niet. Kun je ook nog niet begrijpen. Ik wil in eens een ander gesprek dan. Uh, nou ja. Is het is niet eens knap. Juist, net wat ik zeg. Jullie denken allemaal. Nee, nee, nee. Wij hebben geen hersens. Zeg ik niet. Maar je bent nog te jong om te denken over zulke dingen. Logisch te denken. Logica van een vader. Juist. Daar heb je, maar. Huh? Oh, ik ben nog veel te laat. Praten jullie maar verder. Tussen de, tussen de middag ben ik niet thuis. Wat je nou toch maakt het als... Oh, hier. Nou, zo. Nou, dag hoor. Het was zeker niet zo'n gemakkelijk gesprek voor hem. Nee. Je rookte veel, man. Ja, eigenlijk wel. Ja, het klopt natuurlijk allemaal, anders was die boelen mis geweest. De inspecteur die nam het meteen aan wat vader vertelde. Misschien is hij toch niet zo sloom. Hoe doe je dat? Mm -hmm. Ja, maar vader... Ach, man heb je meestal nog zo gauw door. Maar dat van gisteren had ik echt niet opgerekend. Zelfs niet toen hij zonder koffer thuis kwam. Ja, anders, anders merk ik het direct. Wat prettig zeg om zo te leven. Ik denk al niet dat ik het zo erg vind. Ik gun je vader zijn kleine uitstapjes. Omdat het de meest verstandige weg is. Ook dat. En geef hem niet alleen de schuld. erg sportief van je. Nee. Maar zoals je zegt, de verstandige weg. Eén van de verstandige wegen. Waarom ben je eigenlijk met vader getrouwd? Dat. was nog zo jong. Je rookte veel. Weet ik. Je schrikt er toch wel even van. Zoals die inspecteur dat zei. Met een air of die de moord al te pakken had. Gelukkig voor hem kon vader alles haar fijn uitleggen. Die assistent liep natuurlijk meteen aan de telefoon. <lacht> Dan zal de juffrouw wel even geschrokken zijn toen ze uit het bed werd gebeld. Secretaris heeft het niet altijd gemakkelijk. Bent zelf ook vroeger geweest. Blijkbaar heeft je vader daar een zwak voor. Nou, vroeger, toen was het toch heel anders? Dacht je? Dan blijft ze want met, met de liefde. Meestal doe je het verkeerd. Mam. Ja? Ik ik, ik, ik, ik... ik geloof dat ik het beter kan zeggen. Wat zeggen? Wat dan? Aan, a, aan. aan de politie. aan. aan de inspecteur. Maar, maar, maar wat dan? Hij. hij. hij zal me gisteravond komen halen. Wie? A, Allah? Ik, ik, ik. Meneer Allah? Hoe. Wat had je met hem afgesproken? Je, je moet niet denken dat ik iets om hem gaf. Je hebt met hem afgesproken. Maar je, je vond het alleen maar interessant. Ja, ja, meer niet. Echt niet. We zouden gewoon ergens wat gaan drinken. Ja, heus. Echt meer niet. Geloof me nou. Ik vraag toch geen details. Ik, ik had het beter meteen kunnen zeggen. Dan gaan ze er misschien wat van denken. Oh, God. Wat moet ik nou? Hoe, hoe laat had je afgesproken? <lacht> Tussen tien en half elf. Ik, ik, ik was bij kennis. Er waren nog meer mensen met een heel stel. Ik, ik, ik begrijp eigenlijk zelf niet waarom ik het heb gedaan. Eigenlijk, eigenlijk alleen maar opschepperij tegenover die anderen. Um, vrij stom. Dat is het zeker. Mm. Ik sloeg eigenlijk nog een figuur ook. Want ik heb het vooruit verteld. Ja, er wordt natuurlijk gepest. Je kent dat. Zo van, uh, dan is hij er nog niet. Of uh, hij maakt geen haast met je. Hij brengt zeker eerst die anderen naar huis. Dat is dan je eigen schuld? Mm, dat weet ik. En je bent thuisgebracht, door een ander? Ja. Door wie? Zijn verloofd was er ook bij. Ik, ik, ik zal die inspecteur maar opbellen om, om het te vertellen. Het lijkt me beter dat je naar hem toe gaat. Naar het politiebureau? Hm, het lijkt me wel. Opbellen heeft geen zin. Ze vragen toch of je komt. Ik begrijp het niet, hoe kom je er toe? Het lijkt me Oh, dat zal het meisje zijn, eindelijk. Ik, ik zal wel even open doen. Sorry dat ik zo laat ben. Kom dan. Nou, dat zal ik u vertellen. Ik, ik, ik, ik ben opgepikt. Ik schrok me dood. Ik had die krant nog niet gelezen. Dag Suze. Hoi dag mevrouw. Oh, wat is er? Nou ja, ik ben even de kluts kwijt hoor. Een agent aan mijn deur. Om half acht vanmorgen. Mijn moeder deed open. Mijn moeder krijgt een zenuw. Dit mens heeft al een hartkwaal. kwaal. Kan nu nagaan om half acht. Twee keer bellen als je niet gauw genoeg open Een agent doen. aan de deur. In verband met. Ja, natuurlijk. Met die dooien. Van boven. Ah, oh. dat is ik veel. Je schrikt, je rat. Oh, ik heb hem me even verlaten. ze vet gegeven. Zijn ze nou allemaal belaard? Zet iemand de doodstuiper op zijn lijf jagen? Ik moest mee naar het bureau. Maar waarom kwamen ze bij jou? De huismeester had mijn naam doorgegeven. Dat ik die twee ochtenden in de week werkte. Oh, ik heb gevraagd of ze getikt waren. Ik heb die dooien misschien één keer gezien in de lift. Ik zou niet eens weten wat die kleur was. Kleur? Waarvan? Van zijn ogen? Je moet meteen alles opgeven. Wat dan? Nou, uh, alles. Je geboortedatum en alles. En alles twee keer. Uh, vergis je, kijken ze je dood. Of ik wel eens wat gemerkt heb. Ik merk nooit wat. Of ik gezien had. Of er boven vrouwen kwamen. Ik zeg natuurlijk, komen de vrouwen. Die komen toch overal? Of ik die gezien had. Weet ik veel. Als je daar ook moet weten, dan kan ik beter mijn dweil in de kapstok hangen. Uh, of er wel eens drank gebracht werd. En, uh, oh ja. Of meneer soms, uh, u weet wel. Wie? Die nee, wie vroeg dat? Zijn naam zei hij niet. Een nogal uh, lange inspecteur, een beetje sloom? Sloom? Nee, sloom was hij niet direct. Hij nee, bekeek me van onder de boven. Ik heb wel eens gehoord, uh, als je niet wil, dan hoef je niks te zeggen. Kan je een advocaat vragen? Maar, nou, mijn moeder zegt, ik ben nou ook boef. Oh, je hebt toch niks te verbergen? Hm, ik niet. Nou dan, hij uh, was toch niet onbeleefd? Nou, nee, in direct niet. Ik heb gauw een krant gekocht... Zo'n berichtje maar. Niet eens op de voorpagina. En nou, dan was hij niet veel bijzonders. De politie stelt een onderzoek in. Nou, daar hadden ze er meteen bij kunnen zitten met mij. Maar ja, ik krijg toch een fel hoor van die flauwekul. Ja, niet dat ik zo gauw in mijn rat zit. Maar ze kunnen je wel vasthouden. En dan zit ik in angst he, voor mijn moeder. Ik ben ook even teruggegaan naar huis. Ah, daarom ben ik zo laat. Maar ik blijf wel een uurtje langer hoor. Ik heb vandaag toch niks. Oh, ik zeg er toch niks van. Hé, hey, even met jas uit zo. Huh. Nee, dat weet ik wel. Ik zweet ervan. U zal ook wel geschrokken zijn, hè, wanneer al over huurd? Vannacht al. Pff, dan zal u ook niet veel geslapen hebben? Oh, dat zal de melkboer zijn. Nee, de melk heb ik al bieden gehaald. Ik doe al even open. Ze onderzoeken ook alles. Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Ja, wat denk je, mam? Zal ik, zal ik nu vanochtend gaan? Ja, doe het maar. Het moet toch gebeuren. Mevrouw. Ja, Suze. Of mevrouw van hierover even binnen kan komen. Ze wil zeker praten over boven. Welke mevrouw? Uh, ja, hoe heet ze? Niet die rare, die andere. Nou, ze kan het natuurlijk ook niet uithouden op de eentje. Een moord vlak boven je hoofd. He. Niks leuk. Nou, zal ik hem even binnen laten? Ja, dat is goed, kind. Komt u maar binnen, mevrouw? Dag, kind. Dag, mevrouw. Oh, het was voor zes ja. morgen toen ik inzufte. Ondanks die twee asprintjes. En om zeven uur stond ik alweer voor het raam. He, pak die stoel bij die rechte leuning alstublieft. Oh, het is niks van je, maar je pak je toch aan. Daar ben je vrouw voor. Wat zegt u? Ja, ja, ja, natuurlijk. Die man van de politie, u weet wel. Die van vannacht. Die heeft me net opgebeld of ik thuis bleef. Hij zou direct komen, maar hij is er nog niet. Oh, zoiets maakt me zo nerveus. En dan komen de muur op me af. Ik heb een briefje op de deur gehangen. Eh, uh, uh, aan de deur aan de knop. Waarom een brief? Nou, er staat op dat ik hier ben. Anders gaat hij iets denken, die lui. Nou, zeg. Maar pak dan, hoor. Dat twaaltje. Je doet alles verkeerd. Ik wil dan naar beneden met de lift, door de post... en ik druk op de knop voor boven. Nou, en dan ga je daar langs. Eng, hoor. Net wil ik weer drukken tot de huismeester voor mijn neus. Ik kon niet anders doen dan die man binnen laten in de lift. Naar beneden? ja. Kik zo? Nou, u begrijpt wel. Sta je dan hè, met zo'n man alleen? Ja, niet dat hij iets deed, hoor. Nee, maar vrouwen alleen. Zei niks, maar hij dacht, wat moet jij boven? Alles is toch verzegeld? Oh, het was geen nieuwsgierigheid. Kijk, wel hard, Ik drukte verkeerd. Trouwens, die huismeester. Nou, dat weten we nou wel als een man alleen leeft. Dan zie je nou weer wat er boven is gebeurd. Met veel brand? Ah, ben jij het? Ja, ja, ja, natuurlijk. Een hele consternatie. Nee ik, nee, ik kan er nu lastig over spreken. Huh? Nee, waarom zou ik er last mee hebben? Het is gebeurd toen ik bij jullie was. Ja? Nee, nee, dat kan niet. Nee, nee, nee, nu niet. Dank je. Een van die lui waar ik gisteravond op bezoek was. Ja, iedereen komt je nou lastig vallen. Maar nou, er zullen nog wel meer telefoontjes komen. Meneer Alara de lichten van zijn wagen laten branden... omdat hij van plan was direct weer weg te gaan. Hij wou nog naar iemand toe. Ho, hoe weet u dat? Van inspecteur? Vannacht. Hij is al een uur bij me geweest. Ik heb hem wat op zijn gemak gesteld. U? Met een cognacje. Er, er stond maar een klein berichtje in de kant. Ja, maar je moet vanavond eens wat zien, zeg. En het was vanavond vannacht te laat... maar in het avondblad zulke koppen en foto's... Ik denk van mij ook, ja. Ik heb die inspecteur heel wat kunnen vertellen. Zo? Ja, ik bedoel, uh, wat er met een man al zo kan gebeuren. Ik heb jouw ervaring. De man die hem doodgeschoten heeft, is een medeminnaar. Zuiver, jaloezie ligt er dik bovenop. Hij was een man met veel seks. Krijg je dat? Was niet zo'n best acteur, maar dat is omroepen. Met dat haar een beetje onverschillig. En dat voor een paar miljoen kijkers. Nou, dan weet je het wel. Ach, ach, toen we hier gisteravond zo zaten, hadden we dat niet kunnen denken, hè. Kwam door die sleutel van haar. Dat heeft de inspecteur u zeker verteld. Dat het, wist ik toch, kind, dat ze hem kwijt was. Maar, weet u dan niet Nee, wat, kind? We kunnen haar beter niet over spreken. Ach ja, ik, ik zou het toch wel graag willen weten. Het is beter als je alles hoort. Zeker voor mij, voor een vrouw alleen. Wat wilde je zeggen, kind? Ja, alleen, ik, ik zie niet, in... zeg het dan maar. Ja, nou, nou, haar sleutel lag boven. Vermoedelijk heeft hij meneer de sleutel gevonden in de lift of, of, of beneden. Waar? Bij hem? Ja. Alsjeblieft. Dat gelooft geen mens. Gelooft u dat? Dan hebben ze een verhouding. De sleutel lag boven op het buffet. Zo, dan kon hij zo weer erin en uit lopen. Nou, dat had ik nou echt niet gedacht. Hij met Juffrouw Durand. Waardeloos, gewoon waardeloos. Oh, het lijkt mij ook hoogst onwaarschijnlijk. Wacht eens. Herinner ik me? Hè? Ja, dat is al een hele tijd geleden. Toen stond zij beneden in de hal en toen ik langskwam liet ze me een shampoo advertentie zien uit de krant. En wie denk je dat erop stond? Hij. Meneer Allard. Nou ja, als je er niks kan schelen, dan roep je er toch geen vreemde bij. Nou, dat lijkt me nog wel overdreven, mevrouw Gerard. Oeh, tegenwoordig. Ik, ik geloof dat echt niet trouwens. Het begint te lijken. Op roddelen wou je zeggen. Ja, kind, jij bent nog te jong. En uh, jij weet ook niet alles, hè? En dat kun je ook nog niet weten, maar het mes snijdt soms aan twee kanten. Ten slotte lag haar sleutel toch op zijn niet nietwaar? Ja, hè? Auw, echt. Een oorkribot. Ja, ik heb er een watje in. Ik lees elke dag mijn horoscoop en vanmorgen stond er alleen maar... Denk vandaag om uw gezondheid. Nou, ik heb nooit wat alleen maar het ene oor. Gelooft u daaraan? Een horoscoop wel? Nee, flauwekul. Maar ik heb het overgehouden van mijn eerste man. Die was er wild mee. Hoe lang heeft eigenlijk uw eerste huwelijk geduurd? Veel. Ja. Oh, mag ze gerust vragen, ze moet nog leren. Oh, ik was toen nog erg jong, ik wist wel wat. <laughs> maar ja. dat nou, het heeft twee jaar geduurd, kind. Hij was een moeders kindje, weet je wel? Zijn moeder noemde hem een kind met een warme glimlach. Nou ja, maar hij beet in bed. De eerste van de maand komt hij altijd op bezoek. Maar dan belt hij eerst even op hoor. Hij is nog steeds vrijgezel, maar ik heb geen last meer met hem. Niet in het minst. Mevrouw, mevrouw moet ik de koffie zetten? Huh? Ach ja, natuurlijk. Ja, het is nog wel een beetje vroeg, maar omdat u visiteert. Ah, ik he? vergeet het helemaal. Ik, iedereen is in de war. Ja, doe het maar, Suze. Nee. U hebt er tenminste nog eentje. Ik hou niet. Dat krijg ik Ze is een heel prettig meisje. Ze was dat dus laat vanmorgen. Ja, ze zijn zo ondervraagd. Dat kind om boven? Ja, waarom zij niet? Ja, dat vind ik dom. Dat soort aantal, de vuile was buiten. Nou, bij haar valt het best mee, mevrouw Gerard. Het is een heel aardig kind. Zo? God, dan zou ze misschien bij mij ook kunnen komen. Ze neemt niks meer aan. Ah, wel als ik een gulden meer geef dan de anderen. Maar ach, ik zou wel zien. Ik ben nu zonder gewend, hè? Ik dacht dat jij een baan had, kind. Zie je tenminste elke ochtend op dezelfde tijd de deur uitgaan? Ik heb vanmorgen afgebeld. Mijn baas begreep het. Ik had vanmorgen naar de stad willen gaan. Voor overmorgen. Wat bedoelt u? Nou, om wat nieuws te kopen. Dan is het de eerste. Als je komt, zorg ik altijd dat ik wat nieuws aan heb. Dat is niet uw tweede? Nee, mijn eerste. Mijn tweede zie ik nooit. Ook tijdens mijn huwelijk zag ik hem sporadisch. Hij deed een vivisectie en dan nam hij altijd nog werk mee naar huis ook. Avonden achter een ontleed hij kikvors. Ik werd er gek van. Altijd die rare vieze beesten over de vloer. Ook hou van beesten hoor. Nou, van gewone, weet u wel. Ik, ik heb zelf eens een afgerichte kraai gehaald. Als een man je verwaarloosd ga je zoeken. Die kraai die stond naast mijn bord. De trouw, mag ik even weten, gebruik me van suiker. Twee klontjes. We hebben gewoon. Nou, dan twee schepjes. En Room. Ik denk het graag verkeerd. Verkeerd? je Hoor je, die staat in... Ik kom maar even, Suze. Oh. <laughs> Zie je, dat weten ze nog niet eens. Dat is ze toch niet gewend. Ach, die slobberen alles maar op. Dag, inspecteur. Uh, ja, komt u maar verder. Dank u. Ah, inspecteur. U hebt mijn liefje gevonden. Hebt u geschreven? Oh, u hebt me toch opgebeld? U wilde me toch spreken? Nou, ik heb u wel opgebeld. Of ik thuis was? Nou, maar niet dat ik u wilde spreken. Maar dat wilt u toch? Anders zou het een gekke vertoning zijn. Misschien. Zullen we een kopje koffie nemen? In de zijkamer maar, maar. Inspecteur, drinkt u ook mee? Uh, nee, uh, dank u zeer. Ik, uh, ik heb er al vier op. Inspecteur, u weet waar ik ben. Jevrouw... Uh, Phil. Juist. u wilde mij iets vertellen. U, u merkt, uh, geloof ik, meer dan, dan je zo zou zeggen. Mag ik hier een sigaret opsteken? U ook? Nee, nee, nee. Nee, we ook al zoveel de laatste tijd. Ja, doen we allemaal, hè. <laughs> Je denkt dat het kalmeert, hè? Denken we, ja. Denken vaak mis. Ik. Ik, ik heb het er juist vanmorgen over gehad. Met wie? Met, met mijn moeder. Over het roken? Nee. Maar ze vond dat, dat ik het u moest zeggen. En? Ik was gisteravond bij kennissen. Uh, ja? En, en meneer Allaar zou mij daar af komen halen. Verder, u gebrand? Mm, nou ja, u. U weet dat het niet is gebeurd. Hoe laat sprak u hem daarvoor? Dat weet u. Ik vraag. Toen ik de deur uitging. Hoe laat? Ongeveer negen uur, denk ik. De lift kwam naar boven. Hij stond in de lift? Ja. Hij stopte toen hij u zag. U schijnt het te weten. Kan dat, met die lift? Wat bedoelt u? Zomaar stoppen. Uh... Hij stopte dus op de derde etage. Ik, ik weet het niet. Het dat, dat zal wel. Je drukt beneden een knop in voor een bepaalde etage. Dat doet u dagelijks. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. De derde, in uw geval. Dat moet wel. U stapte in? ja. Ging u naar boven? Ik dacht dat het een grap van hem was. Een grap? Een fatale grap. Ging u naar binnen? E eventjes. Wat gebeurde er? Hij zei dat, dat hij mij zou komen halen. U vertelde dat u naar Kennis ging. Dat, dat had ik verteld. U gaf het adres? Ja, ja. En dat schreef u op? Ja, ja. inderdaad. Ja, dat is waar ook. Juffrouw Brandt. Mm -hmm. Heeft er u gekust... Daar moet u niets van denken. Ik denk niet, ik wacht. Mag ik dit asbakje gebruiken? Ja, zeker. Dank u. Ik wacht tot u mij de waarheid vertelde. U denkt misschien... Hij kust u dus. Daar kon ik niks aan doen. Er, is... er was tussen die man en mij niets. Nee, nee. Nee, helemaal niets. Ik, ik, ik, heb, ik heb die afspraak gemaakt... Ja, eigenlijk alleen maar om een ander te plagen. Als u het precies wil weten... Wie was die ander? Die was op het feestje. Hij is nog gebleven toen ik wegging. Met de pest in? Ja, het was een stomme streek van me. Gebeurt iedereen wel eens? Ik, ik, ik had verteld dat het meneer Alarmen me zou komen halen. Hoe laat zou je dat doen? Half elf, elf uur zo ongeveer. U wist wat er aan vast zat? Ik, ik zou zeker niet meer naar boven zijn gegaan. Hoe denkt u dat niet? Hij was anders een mannetje, lijkt me om zomaar opzij te schuiven. U denkt dat... Was het maar gebeurd, dan leefde de man nog. Het is ontzettend. Nou, ik ben blij dat ik het heb gezegd. Je denkt er steeds aan. En u was er toch achtergekomen. Dat in elk geval. Nou, ik uh, moet nog boven zijn. Wilt u aan mevrouw, uh, hoe heet ze ook weer? En mevrouw Gerard? Ach ja, natuurlijk. Mevrouw Gerard, mevrouw die aan de koffie zit. Mevrouw Gerard, die nog zeer jeugdig uitziet in dat broekpak. Ja, dat zeker. Wilt u zeggen dat ik haar straks kom halen? Ja, ik zal het zeggen. vrouw, Ja? Het is erg, ik heb alles gehoord. Ik kon niet anders. Wat krijgen we nou? Ik, ik vind het zo erg voor u. Waarom <laughs> hoef jij toch niet om te huilen? Nee, nee. Ach, wil je me even het mandje aangeven? Ja. Mevrouw Kiraat moet een paar boodschappen doen. U neemt me niet kwalijk. Mm -hmm. Als je later gaat, moet je zo lang wachten, hè? Zou je dochter het niet navinden vinden, zo alleen te zijn? Zou je wat zenuwachtig inspecteur. Oh. Nee, ze is niet alleen. Het, het meisje is beide. Maar als u hier nog wil blijven. Alsjeblieft, man, het mandje. Ach, dat heel... Ach neemt die van mij meteen niet, dan mee. Ja, ik zal het doen, hoor. En nou, dan ga ik maar eventjes. Ach, ik ben niet in staat om iets te doen vandaag. Ja, dat heb je in dergelijke omstandigheden, hè? Net als met begrafenissen. Je hebt nergens zin in, eens om je aan te kleden. Nou, u hebt daar toch geen last van? U ziet er goed uit. Dank je. Dat vond de inspecteur ook. je dat? Ja, ik moest zeggen dat hij u straks komt ophalen. Zo, zo, zo. Was de inspecteur vervelend? Oh, heel begrijpelijk hoor, als de politie binnenkomt. Ik oh, bedoel, nou, ik zag dat je nerveus was. Tegenover die lui moet je je altijd beheersen. Maar trek je er niks van aan, hoor. Oude mensen zeggen altijd beheers je. En dat zeggen ze het liefst tegen iemand die dat niet kan. Weet je wel... Je had hem eh, natuurlijk iets eh, bijzonders te vertellen. Dat wist ik wel. Het gaat mij ook niet aan, hoor. Ach, ach niets bijzonders. Ach, gelukkig maar. De mensen kletsen zo graag, hè. O, oh, de mensen kletsen zo graag. Wel oh, prettig voor je, hè, dat je vandaag vrij bent. Op zo'n dag kun je toch niks uitvoeren en ze vragen je van alles, hè, collega's en zo. Je moet alles tien keer vertellen. En dan vertel je het één keer anders en je weet vooruit wat ze dan zeggen, hè, Niet waar? Ik heb een gemakkelijke baas, een kantoor alleen. Een kantoor alleen. Ja, dat kan toch. Doe jij even open, Suze? Ja, juffrouw. Gewillig kind, ze worden, wel tenminste. Goedemorgen, uh, is mevrouw uh, de huis? Nee, de juffrouw is er wel. Ik, ik zal even vragen. Juffrouw, de, de huismeester vraagt of uw moeder er is. Ik weet niet of ik hem binnen moet laten. Wacht maar even. Zo, meisje. Ik hoor dat jij nogal geschrokken bent. Ik? Je bent er verhoord? Ja, allerlei vragen zeker. Ja, je denkt natuurlijk, wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Ik heb er niks mee te maken. Ik heb hem niet kapotgescheiden. Nou, ja, dat zeg je van een hond. Nou, kom nou, het is toch allemaal hetzelfde? Ook moet er niet aan denken, iemand koud maken. Ja. Maar ik ben al laat, mevrouw. Ja, ja is goed. Ja, ja, wacht hier maar even. Een blauw formuliertje. Ja, ja, ja. Wel. Ik zal wel zien of ik hem kan vinden. Ja, Misschien bij de rekeningen? U ziet er vermoeid uit. Uh, ja, dat kind. haalt je het onder. Geen oog heb ik dit gekend doen. Nou, je kan je... Lol, wel op, hoor. En wat er nog komt. let maar eens op. Weet u dat het meisje is verhoord? Ja, welk meisje? Dat die werkt? Ja, me zo voor zorg zijn. Dus doe maar. Maar ja, je zou toch denken. Zo'n kind. Ja, een kind? Mooi kind. Vertel mij wat. Die, die Campbell tegen een stootje. Denkt u? Ja. Gewapend bedoel. Oh ja? Ja. Nou, zacht is een lammetje, maar ze kan er wat schade aanrichten. Ja, ik, ik, ik ken ze wel, hoor. Stel een lachje. Maar ik zou nu graag aan de... Klapboekje kijken naar de fysieke avonturen. Dus je beweert. Beweren doe ik niet. Oh, zeg het toch? Ja, maar is geen beweren. Oh, Toestanden zeg. Ja, je weet toch ook wel hoe ze zijn tegenwoordig. Tjongejonge, ik bas van de wapen. Een goede borrel. Hé? <laughs> die glijdt er wel in, ja. Ja, Bij mij. Ik heb hem koud staan. Ja. Zeg, uh, er zijn al twee keer mensen voor u geweest aan de deur. Ach nee. Had me dan gewaarschuwd, man. Ja, weet ik dat u hier zit? Vast, familie. Zei ze niet? Vast, familie die het in de krant hebben gelezen. Nou ja, kind, maar ze zeiden het niet. Ik heb ook niks ge gevraagd. Forst? Ze zijn natuurlijk nieuwsgierig, zo zou ik ook zijn. Maar dan bel je toch eerst. Ja, dus ze, ze, ze hebben gebeld. Beneden en, en, en aan de deur. Ach nee, ik bedoel uh, per telefoon. Ja, nou ja, alle telefoons in de blok staan. Roodgloeiend. Daarom ben ik wel een beetje aan het rondschilderen. Je weet met jezelf geen raad, hè. Moet wachten op de inspecteur. Oh, hier ook. Ja, hij weet dat ik hier ben. Is uw uh, deur op slot? U, u denkt dan niet de, de politie? Oh, met de politie, ik ken alles. Die geneer zich nergens voor hoor. Vroeger hadden mensen nog wat te vertellen, maar tegenwoordig oma. Dat zou mooi zijn. Nou, dat wil ik nog wel eens zien. Het gaat toch om het recht? Nee, het gaat hier om een moord. Nou, dat moet er meestal maar uitgemaakt worden. Oh, pardon. Ja, God, ik maak me kwaad voor niets. Dat komt door al die emoties. Ik heb even niks mee te maken. Dat ja, ik zeggen wat u net zei, hè. Dat moet dan eerst uitgemaakt worden. Nou, zeg, dat is het toppunt. Dan denkt u misschien omdat die inspecteur bij mij wil spreken. Maar dat is voor de opheldering. Ik weet een heleboel. Mevrouw heeft een heldere kijk op de dingen. Gelooft u dat maar? Ja, ja. Nou, prettig voor de politie dat er vrouwen zijn. Nee. Blinke soep. Nou, ja, ik weet veel beter. U weet wel beter. Fijn. U weet niet eens wie er voor mij aan de deur waren. Nou, één hey, mevrouw is net weg. Nou, net... Misschien zag ze nog wel beneden. Daar staat trouwens een hele troep mensen. Nee, hè? Ja. Een hele troep? Waarvoor? Ja. De revolver is net gevonden. Dit was het derde deel van Flat 113. Een thriller-serie in vijf delen, geschreven door Wim Bisschot. U hoorde Frans Kokshoorn als Brand, Ida Bons als Phil, V.C. als Martha, Carrie Tefsen als het meisje, Truus Dekker als mevrouw Gellert, Robert Sobels als de inspecteur en Hans Veerman als de huisbewaarder. Technische realisatie Jan Bosboom en Léon Dubois. De regie had Hero Muller.